Naar de novelle van Winston Graham door Val Gilgood. Nederlandse bewerking en regie Rob Gerards. Juist, ja. Yeah. En, wat zegt u ervan, meester Doetel? Mijn eerste indruk is dat u juridisch geen enkel houvast hebt, Mr. Marlow. Natuurlijk is het een hoogst onsympathiek artikel. Maar de wet stelt zich nu eenmaal op het standpunt dat een dode van een dergelijk artikel geen schade kan ondervinden. Dat heb ik Mr. Marlow ook gezegd. Maar omdat mijn kantoor zo op een ander soort zaken specialiseert, leek het me beter dat hij uw advies inwon. Ik heb uw vader niet gekend, Mr. Marlow, maar ik heb genoeg over hem gehoord om van alles wat hier staat geen woord te geloven. Kijk, in een geval als dit kunnen de nakomelingen, uw zuster en u dus, een klacht wegens smaad indienen. Maar dan moet wel vaststaan dat ook uw eer en goede naam door het geschrevene worden aangetast. Ik bedoel, als men bijvoorbeeld zou beweren dat uw vader nooit wettig getrouwd is geweest, dan zou dat op u een bepaald stempel drukken. Maar van een dergelijke insinuatie is hier geen sprake. Ik zou willen, Whitehouse, dat u mij het artikel nog eens voorlas. Dan kan ik me volledig concentreren. Misschien ontdekken we toch nog een aanknopingspunt. Moet ik al die veiligheid nog eens horen, meester Doetel? Als u een gedegen advies voor mij wilt hebben, ja. Dan gaat uw gang, Whitehouse. Het marlowe bedrag De terugkeer in Engeland van de thans 29-jarige Don Marlowe... bandleider en teenager, idol ...was voor ons aanleiding om de reputatie... ...welke zijn vader, bij de Sir John Marlowe... ...zich tijdens zijn leven verwierf, eens onder de loep te nemen. Aan deze reputatie immers heeft Don Marlowe... ...die we allemaal van het concertpodium kennen... ...zijn vliegende start voor een belangrijk deel te danken. Sir John Marlowe was een bekend jurist... ...bezette een rechterstoel in Cheltenham... ...werd vanwege zijn verdiensten tijdens de oorlog geridderd... ...en was ongetwijfeld kandidaat... ...voor het lidmaatschap van de Hoge Raad. Echter... Nog voor hij het hoogtepunt van zijn carrière bereikt had, trok hij zich op zijn vijftigste jaar plotseling terug in zijn landhuis om er een boek te gaan schrijven, Kruisende Wegen getiteld. Waarin hij een praktische filosofie vastlegde voor de gewone man. Het werd een bestseller. Twintig drukken alleen al in Engeland. Veertien vertalingen. Een uitstekend boek, ik heb het gelezen. Maar er gaat u door. In januari van dit jaar stierf Sir John Marlowe beladen met roem en auteursrechten, die betreurd door velen. Niet het minst door zijn zoon Don en zijn dochter Benny die als werkt. Hij leefde voort in de herinnering, dankzij zijn boek en dankzij het offer dat hij zich getroostte. toen hij de rechterlijke macht verliet om dat boek te gaan schrijven. Er ontstond een soort legende om deze figuur. Maar legenden zijn vaak tere weefsels. en het is de plicht van de journalist zijn hart te panzeren en zo'n weefsel aan flarden te scheuren als daar aanleiding toe bestaat. Zoals in het onderhavige geval. Smeerlap, Mr. Marlowe. Onze informaties hebben namelijk uitgewezen dat Sir John niet vrijwillig heen ging, maar voorzichtig terzijde geschoven werd om een schandaal te voorkomen. In de gerechtshoven werd gefluisterd dat Sir John wel eens wat al te veel contact zocht met zijn vrouwelijke cliënten als hun advocaten niet in de buurt waren. Dat hij met ze ging dineren en een zelfs huwelijksaanzoeken deed die echter later weer werden ingetrokken. Eveneens werd gefluisterd dat hij als rechter wel eens een oogje toekneep als het om bepaalde relaties ging. Uiteraard kon dit niet worden geduld. De Engelse rechtspraak heeft een grote reputatie te verliezen. En Sir John werd de kans geboden zich terug te trekken. Wij vroegen ons af hoe een man met een dergelijke instelling een boek te kunnen schrijven als kruisende wegen. En ook op dit punt deden wij verrassende ontdekkingen. In een kleine stad in het westen van ons land woonde een zekere dominee Chisselhurst. Deze dominee, die behalve theologie ook wijsbegeerte gestudeerd had... schreef in 1961 een boekje, De mens en de toekomst. Het werd in een kleine oplaag particulier gedrukt en maar weinige lazen het. Tot die weinige echter behoorde Sir John Marlow. Hij werd sterk door het boekje getroffen, zocht dominee Chisselhurst op... en er ontstond een vriendschap tussen beide mannen... Ja. De dominee ging ermee akkoord dat Sir John zijn boekje verder uitwerkte en verkocht hem in 1964 alle rechten voor een bedrag van 100 pond, te betalen na het verschijnen van de nieuwe uitgave. Deze verscheen in 1967 met het er ons geschetste succes. Dominee Cheslehurst, echter, hoorde niets meer van Sir John en ontving ook zijn geld niet. Verschillende brieven bleven onbeantwoord. In oktober van hetzelfde jaar stierf de dominee, ontgoocheld en onbekend. Sir John bewees hem de laatste eer, toonde zich zeer bedroefd over het verlies van zijn vriend, maar legde direct daarna de laatste hand aan de achtste en verbeterde druk van zijn kruisende wegen. Wij menen hiermee voldoende te hebben aangetoond wie en wat Sir John Menlo in werkelijkheid was en dat het tijd werd hem van zijn oriool te ontdoen, getekend scherps Bedankt, Red Het spijt me, Mr. Marlow, maar ik moet bij mijn mening blijven. De wet biedt u als zomaar één mogelijkheid... een aanklacht wegens vredebreuk. Maar ik moet u er wel bij zeggen... dat in de laatste 120 jaar een dergelijke aanklacht... geen enkel resultaat heeft opgeleverd. Dus kan de eerste beste meneer, die zijn naam niet eens durft te noemen... ongestraft beweren dat mijn vader een dief was? Niet helemaal ongestraft, Mr. Marlow. Er is nog zoiets als de publieke opinie. En gezien de reputatie van uw vader verpaast het mij eigenlijk... dat de Sende Kazette een dergelijke kolom heeft opgenomen. Ik heb Mr. Malo aangeraden een gefundeerd antwoord te schrijven... en het naar de Times of naar een invloedrijk weekblad te sturen. Ik wil hem bij het opstellen graag helpen om ervoor te zorgen... dat hij zelf binnen de juridische perken blijft. Een gefundeerd antwoord. Dat is niet zo makkelijk te geven. Die vuilspuiter heeft er alle tijd voor gehad om gegevens te verzamelen... en die op zijn eigen manier te verwerken. Speciaal wat dat boek betreft, moet ik met afdoende bewijs op tafel komen. En waar haal ik die zo gauw vandaan? Bovendien, waarom moet ik bewijzen dat hij liegt? Laat die van bewijzen dat hij de waarheid schreef. Ik begrijp uw gevoelens, Mr. Marlowe, maar ik ben het met Mr. Whitehouse eens. Uw enige mogelijkheid is een contra-artikel. Ik ben er trouwens van overtuigd dat u niet alleen zult staan met uw protest. Er zullen heel wat reacties loskomen. Dag, Alan. Je spreekt met Don Maro. Ik wil je vragen... ken jij de hoofdredacteur van de Sende Gazette? Jawel. Waarom? Ik wou hem graag spreken. Maar in verband met het artikel over je vader, zeggen. Precies. Nou, ga dan naar zijn kantoor. Ik wou hem liever ergens ontmoeten, in zijn club of zo. Ik denk namelijk niet dat hij mij in zijn kantoor zou willen ontvangen. Hij zou wel bang zijn dat ik herrie ga schoppen. Wat ben je dat er niet van plan? Niet direct, nee. Kun jij iets voor me versieren, Alan? Misschien? Ik denk alleen niet dat het me goed zal doen bij mijn eigen hoofdredacteur als hij erachter komt. De jongens van de krant houden elkaar nu eenmaal de hand boven het hoofd om, ook al zijn ze concurrenten. Nou, neem een goede raad van manen en reageer niet op dat artikel. Je bent net begonnen een carrière op te bouwen en de Senti Gazette heeft lange armen, zowel de goed als de kwalen. Het gaat dit blad alleen om de sensatie. Als het in een kraam te pas komt, heb je over een maand kans dat ze jou opeens een geweldig gedurende goede richting geven... Talentvolle jonge dirigent en zo. Ah, ze kunnen barsten met een duw in de goede richting. Ja, daar was ik al bang voor. Nou, vertel me dan nou maar hoe die hoofdredacteur heet... en waar ik hem vinden kan. Uh, hij heet Warner Robinson... en hij luncht elke middag in zijn club, de Red Boar. Ben je daar lid van? Nee, jij wel? Ja. Nou, dan kun je me dus introduceren. Het zou wel gaan, ja, maar als je binnen bent... neem ik meteen de benen dan. Het krioelt er altijd van journalisten. Ik hou me liever gedekt. Begrijp ik. Maar je moet me wel even aanwijzen... Ja, natuurlijk. Morgenmiddag dan? In orde. En wel bedankt. Je bent een echte vriend. Is deze plaats vrij, hè? Dit is een gereserveerde tafel. Oh, het gaat maar om een paar minuutjes. Mijn naam is Malo, Don Marlow. Ik ben de zoon van Sir John. Graag nog wat boter, boy. En, Mr. Marlow. Vorige zondag heeft in uw blad... een nogal gemene aanval op mijn vader gestaan. En omdat hij zichzelf niet meer verdedigen kan... wou ik daar iets tegen doen. Maar dan moet ik eerst weten wie die meneer Scherpschutter is. Zomaar een pseudoniem. Een pseudoniemen wordt altijd gedekt door de hoofdredactie. Het heeft voor u geen enkele zin om te weten... wie zich daarachter verschuilt. Inderdaad, verschuilt. Als je dergelijke dingen schrijft... zou het eerlijker zijn om rond vooruit te komen wie je bent. Ja, dat is een kwestie van inzicht. U wilt me dus de naam niet zeggen? Nee. Dan zal ik moeten proberen zelf achter te komen. Als ik u een artikel stuur Wilt u het dan opnemen, Mr. Robinson? Dat kan ik van tevoren niet zeggen. Dat hangt er vanaf wat erin staat. Ik begrijp u niet. U neemt tegenover lezers toch de houding aan van strikte neutraliteit, niet? Maar zo'n kolom als die van meneer er is één grote etter... Bent u eigenlijk lid van deze club? Nee. Wilt u dan onmiddellijk van deze tafel verdwijnen? Natuurlijk. Maar voor u weggaat, wil ik u toch nog een paar dingen zeggen. De houding van mijn krant wordt bepaald door een raad van beheer die bestaat uit vooraanstaande mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zij geven de topjournalisten die wij in dienst hebben volledige vrijheid om naar eer en geweten te schrijven wat ze willen. Dat kunnen ze niet altijd onder hun eigen naam doen... omdat er van die bekrompen mensen zijn... die denken dat het om een persoonlijke aanval gaat... terwijl wij alleen het publiek dienen. Onze lezers in het algemeen... het zijn er 3,5 miljoen, Mr. Marlowe... weten dat wij volstrekt onafhankelijk zijn... en dat wij goed iemand aanvallen die overschat wordt... als op de brest staan voor iemand die men onderschat. Daarom wordt de Sunday Gazette al door meer gelezen, Mr. Marlow, En nu groet ik u. Jammer dat dit gesprek geen resultaat heeft gehad. Ik hoopte dat we als beschaafde mensen een modus zouden vinden. Maar het was blijkbaar fout van me om te veronderstellen... dat de man naar de top er happig op zou zijn om etterbuilen uit te snijden. Goeiedag. Ah, dag, Winnie. Je bent er vroeg bij, zeg. je stem door de telefoonvloog nogal opgewonden. Is er wat aan de hand? Het gaat om dat artikel over vader... Ben je er al achter gekomen wie het geschreven heeft? Nee. Uit die kerels van de kant is niks los te krijgen. Maar ik ben er gekomen. Jij? Wie is het dan? Roger Son. Sohn? Ach, je bent gek. We zijn al jaren de beste vrienden. Bekijk dit dan maar eens. Gisteravond gevonden op het bureau van Roger Son. Hoe kwam je daar in huis? Je weet toch wel dat ik nogal bevriend ben met Michael, de zoon van Roger. Hm? Nou... Gisteravond ben ik met hem naar een feestje geweest. Hij had beloofd een grammofoon mee te brengen... en die moest hij ophalen bij zijn vader. Terwijl Michael snoeren opzocht, keek ik wat rond. En toen zag ik dit. Hier, wil je nog een duidelijker bewijs? Een brief, ondertekend door de hoofdredacteur van de Sunday Gazette... met er aangeklipt een brief aan de Times... waarin een rechter en drie advocaten vaders nagedachtenis verdedigen. Maar dat is niet te geloven... Ik vond dat je het meteen moest weten. Wat ga je nou doen? Ik denk dat ik morgenmiddag maar eens ga lunchen in onze club. En met een beetje geluk is die er ook. En verder? Verder zal het niet zo leuk worden voor Roger Sean. Die papieren kan ik zeker wel bij me steken. Allicht. Ik wou, ik wou overigens dat ik ze nooit gezien had. In verband met Michael bedoelt je? Daar kan ik in komen. Hallo, Ton. Kom erbij zitten. Leuk dat je er bent. Drink een glas wijn met me mee. Dat is verrekt goed. Nee, dank je. Ik vind het ook bijzonder leuk dat ik jou tref. Ik wil je namelijk wat paparazzen teruggeven. Die Benny gisteravond toevallig op je bureau zag liggen toen ze met Michael in je flat was. Dank je. Ik miste ze verborgen al. <laughs> ik begreep niet waar ik ze gelaten had. Vervelend voor je, hè? Nou ja, zo is het leven nou eenmaal. Je probeert de moeilijkheden te ontlopen, maar ze vinden je toch wel. En wat nu? Jij bent dus die scherpschutter. Het heeft weinig zin meer om het te ontkennen, weet je ook niet? Jarenlang ben je op een vriend met ons. Wat was er voor speciale reden om ons nu met modder te gooien? In de journalistiek heb je niet altijd speciale redenen. Natuurlijk probeer je, je vriendschap in stand te houden. Maar dat is niet altijd mogelijk als het om je plicht gaat. Oh, noem je die vuilspuiterij een, een een plicht? Luister eens, Dom. De Sunday Gazette is nooit bepaald een vriend van je vader geweest. Maar ze hebben hem nooit aangevallen. Nou kregen ze kort geleden een paar inlichtingen. waardoor ze aan de integriteit van je vader gingen twijfelen. Ik kreeg opdracht om de zaak uit te pluizen. Nee, ik verdiende me helemaal een boot in de journalistiek. dus kon ik moeilijk nee zeggen. Ik kwam tot bepaalde conclusies. en die moesten toen wel publiceren. Ik deed het onder een schuilnaam. in de hoop dat ik er nooit achter zou komen wie de cijfer was. Nee, ik wou je vriendschap echt niet verliezen. Daarom spijt het me dat het zo gelopen is. Ja, meer kan ik ook niet zeggen. Wou jij in ernst beweren dat als je tegen Robinson gezegd had... ik ben een vriend van de Malo's... hij die opdracht niet aan een ander gegeven had? Jij begrijpt niets van de journalistiek. Ja, dat ze stinkt, heb ik nou wel geroken. Maar dat een man als jij, die, die, die houdt van muziek, boeken... Een, een goed glas wijn, zich voor geld tot zoiets leent. Ik heb nooit het voordeel gehad van een beroemde vader, Don. Heeft die vader je ooit kwaad gedaan? Waarom moest je hem dan belasteren? Want je gelooft toch zeker zelf geen woord van wat je geschreven het hebt? Het is de volledige waarheid... En als je niet verblind blind was door de zogenaamde band des bloeds... ...dan zou je het even scherp zien als ik. Je vader had geen recht op zijn oriole. En je liegt dat je barst. Ja, het spijt me, Don, maar ik moet naar de krant. Dan kun je je Mr. Robinson vertellen dat hij nog plezier van me zal beleven. Hij is toch verstandig en vergeet die hele zaak zo gauw mogelijk. Niemand zal er jou toch op aankijken... ...dat je vader niet zo'n groot man was als ze dacht. Bovendien heb je niet met mij te doen met Robinson, maar met een heel concern. Ga dan maar gauw naar die stinkende krant van je, daar hoor je. En ik zal je aanraden geen voet meer in deze club te zetten. Ik zal een boekje van je open doen in het klachtenregister. En als het aan mij ligt, word je binnen de kortst mogelijke tijd geroieerd. En de Times zal ik ook schrijven wie die meneer Scherpschutter vuilspuiter is. En dan kun je je biezen wel pakken. Zo, dus je vriend Marlow heeft ontdekt wie scherpschutter is. Dat is jammer. Hij heeft mij uit een brief geschreven. Hij schijnt op vechten uit te zijn. Uh, daar wou ik het juist met u over hebben. Blijkbaar heeft hij nog niet genoeg gehad... en moeten we hem een nog steviger injectie geven. Nee, we houden mee op. We hebben nu twee zondagen over die zaak geschreven. Dat is meer dan genoeg. Gezien het tempo waarin we leven. We hebben onze plicht gedaan en we laten het hierbij. Ja, maar hij is van plan de Times te cijferen. Er zou een zekere druk op me uitgeoefend kunnen worden... als ze weten wie ik ben. Een morele druk? Kom nou, dan kun je je rustig aan je laars lappen. Je bent gewoon een journalist die zijn werk gedaan heeft en daarbij een zeker risico heeft genomen. Voor een dag of tien is iedereen de hele zaak vergeten. Oh, dat hoeft voor mij anders niet. Dus de krant doet niets meer, wat er ook gebeurt? Dat zeg ik niet. De krant heeft zijn mensen nog nooit in de steek gelaten. Maar voorlopig laten we die jonge Marlo rustig piepen. Ik zou maar aan een volgende zaak gaan werken als ik jou was. Maar als ik nog ruimte nodig mocht hebben... Krijg ik die dan? Dat zien we wel als het zover is. Lunch is met me de volgende week. Oh, heel graag. En bedankt, Mr. Robinson. Zou u mij een inlichting willen geven? Als ik kan, graag mevrouw. Ik ben de vrouw van Don Marlowe. Ik was gisteren op de veiling van de inboedel van Sir John Marlowe, mijn overleden schoonvader. Ik miste daar een aantal persoonlijke herinneringen die mijn man graag zou willen hebben. Ja. Uh, ze schijnen gekocht te zijn door een zekere Mr. Barnard. En nu zouden we het willen vragen ze ons door te verkopen, maar we weten zijn adres niet. Ja, Mr. Barnard kocht niet voor zichzelf. Oh, weet u dan misschien waar die dingen naartoe gestuurd zijn? Ja. Dat kan ik wel voor u nakijken. Ja, hier heb ik het. Mrs. Baconsfield, Chatterton House, Hartmoor, Godelming. Nou, zo is een uurtje rijden hier vandaan. Ik weet het. Hartelijk dank voor de moeite. Oh, niet te danken, mevrouw. Ik hoop dat u succes hebt. Mrs. Bakensfield? Ik ben John Marlowe, de vrouw van Dan. Ach, u hebt me dus eindelijk toch gevonden. Komt u binnen. Ik dacht wel dat Mrs. Bakensfield en Mrs. Delaney dezelfde zouden zijn. Bakensfield is mijn meisjesnaam. Gaat u zitten. Hoe bent u eigenlijk aan mijn adres gekomen? De veilingmeester gaf het me. Oh, nou, dat had u feitelijk niet mogen doen. Een sigaret? Nee, dank u. Weet u dat ik u gezocht heb? Mm -hmm. Dat heb ik gemerkt. En ik begrijp ook wel waarover u mij wilt spreken. Het gaat natuurlijk over het proces naar aanleiding van die artikelen tegen Sir John. Ik heb daar wel over gehoord, maar ik ben niet volledig op de hoogte. Ik zat namelijk van maart tot september op de Bahama's. Mijn man heeft doorgezet dat de rechtbank de zaak in behandeling neemt... En nu willen we u vragen om als getuige op te treden. Oh. Niemand beter dan u zal bepaalde dingen die over Sir John gezegd zijn kunnen weerleggen. Waar heb ik u toch eerder gezien? Het proces begint dinsdag. Als u zou willen getuigen is het natuurlijk wel nuttig dat u van tevoren met mijn man spreekt. Er moet u toch ook wel iets aangelegen liggen die leugens over Sir John uit de wereld te helpen. Ik weet hoe John was. Waarom zou ik maar aan het storen wat anderen nu over hem zeggen? Uw man had ook beter gedaan er geen notitie van te nemen. Ik voel er niets voor om in een rechtszaal mijn herinneringen kapot te laten maken. Maar nu u me gevonden hebt, kunt u me natuurlijk laten dagvaarden. We zullen het liever vriendschappelijk houden. Gezien onze wederzijdse verhouding tot Sir John. Ach, nu weet ik opeens waar ik u eerder gezien heb. Bij onze bungalow in Midhurst. Ja, af en toe ga ik daar even heen om wat tot mezelf te komen. U had me daar bijna te pakken maar ik verdween gauw door de achterdeur. <laughs> Overigens is er nog een reden waarom ik me liever een beetje achteraf houd. Om die reden veranderde ik ook mijn naam toen ik in Engeland terugkwam. De pers? Nee, mijn ex-echtgenoot. Ofschoon ik ijzeres was, heeft u het me bij de scheiding erg moeilijk gemaakt. Het was bij die gelegenheid dat ik Sir John leerde kennen. Mijn man probeerde zoveel mogelijk geld van mij los te krijgen... Hij beriep zich daarbij op een regeling die mijn vader voor ons getroffen had. Maar toen ons huwelijk ontbonden werd, had hij geen enkel recht meer. Ik won het proces. Maar als Robert Delaney zou weten dat ik in Engeland terug was, dan zou hij zeker opnieuw beginnen. Ook daarom verschijn ik liever niet in de rechtszaal. U zou toch eens met Don moeten praten. Vreemd eigenlijk, hè? Dat ik hem nooit eerder ontmoet heb. Zijn zuster wel. Ik vond haar erg lief. In het begin kreeg ik de indruk dat ze allebei hun, hun vader een beetje verwaarloosden. Maar later begreep ik dat hij zijn kinderen bewust op een afstand hield om ze volledige vrijheid te geven. Ongeveer drie jaar geleden, u had zich toen net verloofd met zijn zoon, was u van plan u alle drie uit te nodigen om u te vertellen dat wij gingen trouwen. Waarom bent u eigenlijk nooit met hem getrouwd? Ja, Sir John was een gecompliceerd mens die soms makkelijk maar soms ook erg moeilijk leefde. Misschien is het na al die tijd toch wel goed dat ik eens kennis maak met zijn zoon. Maar ik beloof niets wat dat proces betreft. Bent u vandaag in de gelegenheid? Nou, laten we zeggen morgen. Iets anders. U was toen in Midhurst niet alleen. Nee. Nee, ik was al met... Uh, met Roger Sean. De schrijver van die artikelen? ja. Ja, we zijn jaren bevriend met hem geweest. We kwamen toen van een cocktailparty in Brighton. Ik wilde bij die gelegenheid proberen u te bereiken. Uw huisbewaarster heeft ons toen ook binnengelaten. Roger deed zich voor als een vriend van Sir John. Maar later begreep ik dat hij kans had gezien... een paar brieven mee te pikken die ik kon gebruiken voor zijn artikel. Een nogal vreemde situatie vindt u ook niet. En weet uw man dat u daar met Roger Sean was? Mijn man was toen enige tijd op reis... Ah, en in die tijd had u een verhouding met Sean. We, we, we waren bevriend. En ik vond veel begrip bij hem. Meer dan bij uw man. Maar uit uw bezoek aan mij mag ik toch zeker afleiden dat u nu weer volledig aan de zijde van Don staat. Ja, zo is het. Maar kunt u Don dan niet beter vertellen wat er aan de hand is geweest? Nee, hij zou het niet begrijpen. Ja, ja. ja ik, ik denk namelijk aan de mogelijkheid dat Sean's schrijverij in wezen meer tegen Don... dan tegen diens vader gericht was. Maar goed. Als u het beter vindt uw mond te houden... zie ik geen reden waarom Don iets van mij zou horen. Dat wil ik graag van u weten. Dank u, Mrs. Delaney. En morgen stuur ik dus Don naar u toe. Vernomen, leden van de jury, welke onaangename taak op de schouders werd gelegd van mijn cliënt, Mr. Roger Sean. Naar eer en geweten, op de basis van het journalistiek wat heeft hij deze taak vervuld. Hij moest daarbij zijn persoonlijke gevoelens wel terzijde schuiven, want hij had als journalist en als radio- en televisie-reporter een naam te verliezen. Maar hij had het juist vanwege die persoonlijke gevoelens... Vanwege zijn vriendschap voor de Malo's niet makkelijk. Vandaar dan ook dat hij Mr. Donald Marlow, verschillende malen zijn spijt betuigde hem persoonlijk gegriefd te hebben. Maar iets terugnemen van wat hij geschreven had, kon hij uiteraard niet. Ik zou mij kunnen indenken, leden van de jury, dat hier naar voren werd gebracht dat het niet nobel is een overledene van zijn glans te beroven. Ik verzoek u dan wel te bedenken. ...dat een journalist ernstig in zijn verantwoordelijkheid tekort zou schieten... ...indien hij een onverdiende reputatie liet voortbestaan. Geschiedschrijving dient op waarheid te berusten... ...of het een levende dan wel een dode betreft. In wel zeer scherpe tegenstelling... ...met de motieven en de acties van mijn cliënt... ...is de reactie van de tegenpartij... ...die in het klachtenregister van de Hannover Club... ...waarvan ook mijn cliënt lid is de meest grove en beledigende woorden neerschreef... met het doel om te kwetsen en onmogelijk te maken... daar waar hij gewend is zijn zakelijke en persoonlijke relaties te ontmoeten. Ik wil u het begin van Mr. Malus dichterlijke ontboezeming niet onthouden. Ze luidt als volgt. Ik stel voor Roger Schoon, die een luis is, een leugenaar en een falsaris... uit het midden te bannen van fatsoenlijke mannen... Waarin hij een durend gevaar is. Oh, nee. Dit is niet om te lachen. Dit is hoogst ernstig. En vandaar dan ook de tegenaanklacht van mijn cliënt. Het gerijmen gaat door met uitdrukkingen als wolf in schaapswacht, jakhals en opmens. Het is niet alleen een belediging van mijn cliënt, maar ook een aanval op de pers in het algemeen, op haar vrijheid die in elke democratie verzekerd dient te zijn. Ik roep thans Mr. Roger Sean op als getuige. Wat denkt u ervan, Mr. Whitehouse? Er valt nog weinig van te zeggen. Maar ik had liever een ander op de rechterstoel gezien. Elston is nogal onberekenbaar. Gaat u gewoon, meester Litten? Mr. Sean, wat bracht u het eerst op de gedachte... dat de reputatie van Sir John Marlowe aanvechtbaar was? Ik had alles het een en ander willen fluisteren... maar daar verder geen aandacht aan besteed. Maar in januari ontmoette ik Lord Kinley. En die vertelde mij... dat Sir John niet uit zichzelf was heen gegaan... maar ertoe gedwongen was geweest. Sir John had hem dat zelf in een vertrouwelijke bui verteld. Hm. Lord Kinley had er nooit eerder over gesproken... maar hij zei mij de noodzaak niet te zien het langer te verzwijgen... nu Sir John overleden was. Wat deed u toen? Ik besprak het met mijn hoofdredacteur. Die was van mening dat het publiek belang eiste... ...de zaak nader te onderzoeken. Het publiek belang. Juist. Uw volgende stap. Om te beginnen zocht ik een zekere Malcolm Sunway op... ...een advocaat die het appartement naast dat van Sir John bewoonde... ...en nogal eens contact met hem gehad moest hebben. Deze bevestigde mij dat er intern heel wat beroering was geweest... ...voor Sir John besloot zich terug te trekken. Hij meende dat het voornamelijk ging om vriendschapsbanden die Sir John onderhield met een Mrs. Delaney en een Mr. Stanley Salem. Vervolgens... ik probeerde die Mrs. Delaney te bereiken, wat me niet lukte. Wel vernam ik van andere zijde... dat ze een nogal twijfelachtige reputatie genoot... en dat haar mannen had verlaten. Sir John leidde haar echtscheidingsproces. Later sprak ik een Miss Ridley, een vriendin van Mr. Robert Delaney... Van haar hoorde ik dat Mrs. Delaney omstreeks de tijd van haar echtscheiding... de maîtresse van Sir John was geworden. In aansluiting hierop kwam mij een brief in handen... die Mrs. Delaney in de door Miss Ridley genoemde periode aan Sir John geschreven had. Deze brief zal ik voorlezen en bij de bewijsstukken voegen je de lachtbare. Lieve John, ik verlang er wanhopig naar om je terug te zien naar de vorige week. Ik herinner me niet ooit een heerlijke tijd gehad te hebben... Voor mij was het het begin van een nieuw leven. Bel me alsjeblieft op Narissa. Deze brief werd de 12e maart geschreven. De echtscheiding van Mrs. Nerissa Delaney op de 29e maart uitgesproken. Wat hebt u daarna gedaan, Mr. Sean? Daarna probeerde ik die Mr. Stanley Senum te vinden... maar ik ontdekte dat hij in de gevangenis zat. Hij bleek een... ...financieel bemiddelaar te zijn... ...en was veroordeeld tegen fraude. Ik sprak hem na zijn vrijheidsstelling. Hij was nogal bevriend met de Delaney's ...en blijkbaar ook met Sir John. Op zijn aanwijzing ging ik naar Cheltenham... ...waar Sir John rechter was geweest. Daar kwam ik tot een verrassende ontdekking. Salem was namelijk in oktober 1966... ...voor Sir John verschenen... ...beschuldigd van valse geschriften. Alle bewijzen waren tegen hem maar op grond van een ondergeschikt technisch punt... werd hij door Sir John van rechtsvervolging ontslagen. Ik begrijp u niet. U had het net over dat hij in de gevangenis zat. Dat was voor een volgend delict, Fraude, zoals ik zei. Waarvoor hm. hij in Londen berecht werd. En veroordeeld, in Lachberg. Oh, juist. En wat wilde u nou eigenlijk van deze heer weten? Hoe het precies in elkaar zat met het ontslag van rechtsvervolging. Eerst wil je er niets over zeggen... Maar toen hij begreep dat hij niets te verliezen had... gaf hij eerlijk toe dat hij bevriend was met Sir John... en dat deze hem een dienst had willen bewijzen. Zo, zo. Gaat u verder, meester, al um, uh, Zou u ons nu iets meer willen vertellen... over het boek van Sir John, Kruisende Wegen? Terwijl ik bezig was Sir Johns juridische reputatie na te pluizen... kreeg ik bepaalde inlichtingen... die mij ertoe brachten de zuster van Dominic Chesselhuis op te zoeken... Ze vertelde mij dat het gedrag van Sir John schaamteloos was geweest... en dat haar broer veel verdriet had gehad... van de manier waarop Sir John met zijn boek was omgesprongen. Hebt u een bevestiging kunnen krijgen van wat ze u vertelde? Inderdaad. Toevallig kwam een brief in mijn bezit... van George Cheslehurst aan John Malo. Dat is deze brief, edelachtbare. Ik zal die eveneens voorlezen. Hij is van twee jaar geleden, van een maand voor de dominee stierf. Beste John Malo... Ik heb je brief alle aandacht gegeven, maar kan mijn mening niet veranderen omtrent de wijze waarop je mijn denkbeelden in je boek verwerkt hebt. Wat je op basis van onze vriendschap hebt gedaan is bijzonder onethisch en vooral onchristelijk. Ik kan er niet sterk genoeg tegen protesteren en ik kan je niet langer zien als een man van eer. Je George Chiselhurst. Hebt u het boek van dominee Chiselhurst gelezen? Dat heb ik. En het plagiaat staat voor mij onomstotelijk vast. Juist. En al deze feiten tezamen bracht u ertoe te publiceren? Ik acht het mijn plicht als journalist dat te doen. Hebt u de familie Marlow ooit een kwaad hart toegedragen? Nooit. Integendeel. Hebt u nadat Mr. Marlow uw identiteit ontdekte nog iets gedaan om de ontstane kloof te overbruggen? Zelfs na alle beledigingen die hij schreef in het klachtenregister van onze club... ...heb ik nog geprobeerd hem over te halen dit proces tegen mij niet te beginnen. Omdat u bang was in het ongelijk te worden gesteld. Oh, nee. Omdat ik Don Marlow en zijn zuster... ...het verdriet van een openbare behandeling wilde besparen. En omdat ik geen behoefte had aan een aanklacht wegens belediging tegen hem. Dank u, Mr. Sean. Ik ben klaar met u. Wie is dat die nu opstaat? Dons advocaat, Mr. hotel. Hij ziet er niet gemakkelijk uit. Hmm. Dat is hij ook niet bepaald. Maar stil. Het spijt me, Edelard, dat mijn geachte confrater Litten geen kort resumé heeft gegeven van de voornaamste punten in de verklaring van Mr. Rogershaw. Ik ben ervan overtuigd dat de jury dat gewaardeerd zou hebben. En dat zou mijn taak enigszins hebben vergemakkelijkt. Daarom zal ik met u goed vinden dat resume alsnog geven. Lord Kinley verklaarde van Sir John persoonlijk vernomen te hebben dat deze gedwongen was geweest zich uit de rechtelijke macht terug te trekken. Miss Kinsley, een vriendin van de ex-echtgenoot van mrs. Delaney, verklaarde dat deze dame nog voor haar scheiding de maatresse van Sir John was geworden. En een brief levert hiervan het bewijs. De financier... Stanley Salem verklaarde dat Sir John hem een vriendendienst had bewezen door hem van rechtsvervolging te ontslaan. En de zuster van Dominic Cecilhurst verklaarde dat haar broer fel gekant was tegen de literaire manipulaties van Sir John en ook dit werd bewezen door een brief. Mr. John, is het uw mening dat de plicht van de journalist is de waarheid te schrijven en niet stam de waarheid? Onder alle omstandigheden. Ook als hij daarmee andere leed berokken. Ook dan. Zijn plicht tegenover het publiek gaat voor. Laten wij eens aannemen dat uw publicaties volledig waarheidsgetrouw zijn. Gelooft u dan dat u het publiek er gelukkiger mee hebt gemaakt? Het is dan in ieder geval beter geïnformeerd. Oh ja. Ja natuurlijk. De voorlichtende taak van de pers. Die zou ik haast vergeten. Maar denkt u niet dat in dit geval de Sendikazette zich eerder heeft laten leiden door haar al vroeger gedemonstreerde afkeer van Sir John's wijsgerige ideeën? Dat zou u de hoofdredactie moeten vragen. Maar ik vraag u of u uw basis van die afkeer het ogenblik niet gekomen acht een wit voetje bij uw hoofdredactie te halen door definitief met Sir John af te rekenen. Ik herhaal dat ik alleen op waarheid gebaseerde feiten heb gepubliceerd. Goed, goed. Maar laten we nu toch eens aannemen dat uw publicaties gebaseerd waren op al te gebrekkige informaties. Dat u gebruik hebt gemaakt van veronderstellingen van deze en praatjes van gene. Bent u het niet hebben eens dat de schrijver dan een schande voor zijn beroep zou zijn? En dat Don Malo volkomen gelijk zou hebben hem een leugenaar van Saris en een jakhals te noemen? Zou u uw vraag anders willen formuleren, meester Doutel? Ik verlang er geen antwoord op, edelachtbare. Ik heb een andere vraag. Mr. Sean, u vertelde ons dat de Sendi Gazette uw opdracht gaf... tot het schrijven van uw artikels. U publiceerde deze onder een schuilnaam. Als Don Marlow uw identiteit niet had ontdekt... zou u dan op vriendschappelijke voet met hem zijn blijven omgaan... ondanks hetgeen u zijn vader en hem aandeed? Ik... Eh... Ik dacht dat het uw plicht was in uw publicaties... elke vorm van huigelarij te vermijden... Hoe staat het eigenlijk met u zelf? lachbare. Ik protesteer met klem tegen de wijze van ondervragen... door mijn geachte confrater. Meester daar? Ook op deze vraag verlang ik geen antwoord. Ik zou op een andere willen overgaan. Toen uw publicaties verschenen, Mr. Shaw, was Sir John pas vier maanden dood. Waarom publiceert u niet eerder... zodat hij ze kon verdedigen? Vond u het veilig om te wachten tot hij dood was? Vond althans uw blad het veiliger? Wij kregen onze informaties niet eerder... Wat uw blad betreft valt dit niet te bewijzen. Wat u zelf betreft wil ik het aannemen... want u hebt voor uw bewijsvoering als uw eerste contact Lord Kinley genoemd. Laten we hier eens wat nader op ingaan. Lord Kinley vertelde u van Sir John zelf vernomen te hebben... dat deze gedwongen was de rechtelijke macht te verlaten. Sprak Lord Kinley u ook over de redenen? Nee, hij niet. Wie dan wel? Het gesprek had plaats na een officieel diner. Er waren ook nog enkele anderen bij. Na de opmerking van Lord Kinley kwamen ook andere opmerkingen los. Een der heren verwees me ook naar de buurman van Sir John... die me op zijn beurt de namen van Mrs. Delaney en Mr. Salem noemde. Lord Kinley liet het dus bij die ene opmerking. Vond u het niet vreemd dat Sir John Lord Kinley die confidentie had gedaan? Ja, ik... Ik was er wel verbaasd over. Heeft u toen in gedachten de mogelijkheid... dat Kinley misschien door Sir John verkeerd was begrepen? Dat deze niet gedwongen werd omheen te gaan... maar zich gedwongen voelde? Om een zeer persoonlijke reden, bijvoorbeeld. Daar wezen de verdere opmerkingen niet op. Had het dan niet voor de hand gelegen... om op informatie uit te gaan... bij uw goede vriend Don Malo? Ik heb dit overwogen. Maar in de eerste plaats leek het me niet waarschijnlijk... dat Don Malo alle feiten kende. En in de tweede plaats leek het me juist wel waarschijnlijk... Dat hij alles zou doen om zijn vader te dekken. U had het toch althans eens met uw vriend kunnen we praten. U ontmoette hem toch vaak genoeg in de Hanover Club. Maar u handelde dus liever buiten hem om. Een journalist moet vaak zelf verantwoordelijkheden nemen. als hij meent in de geest van zijn krant te handelen. En uw verantwoordelijkheid bracht u bij een buurman van Sir John. en bij een miss Dolly Riley. Interessant. Hoe interessant het is, zullen we graag na de lunch vernemen, de meester Doutal. Zoals uw eerlachbare wenst. Wie is die man met die hangwangen doen? Warner Robinson. Oh. En dat daar is de secretaris van de Hannover Club. Ik zie Michael Sean nergens. Ja, die zit in Liverpool. Oh. Ik heb zo'n idee dat Doetel na de lunch de vloer met Roger Sean aanveegt. Oeh, dan wordt het tenminste echt interessant. is wat nader bekijken, Mr. Sean. Daar was om te beginnen die buurman van Sir John, Malcolm Sunway. Wist u dat hij als lid van de balie geschrapt was... omdat hij steekpenningen had aangenomen? Dat, uh, dat wist ik. Oh. En wist u ook dat Sir John Marlow lid was van de tuchtraad... die het geval Sunway behandelde? Dat wist ik niet. Maar... Doet het er iets toe? Mr. Sunway is al niet bepaald een vriend van Sir John zijn geweest. Ik kreeg sterk de indruk dat Mr. Sunway de waarheid sprak. Als u de waarheid over iemand wilt weten... gaat u dan altijd naar zijn vijanden toe, Mr. Shaw. Nee, lacht maar. Maar ik vond het een voordeel dat Mr. Sunway niet meer aan de balie verbonden was. Confrater zijn genecht elkaar de hand boven het hoofd te houden. Maar hij kon vrij uitspreken. U vergist het als u denkt dat juristen elkaar de hand boven het hoofd houden... als het om frauduleuze handelingen gaat... Uw volgende bron was Miss Dolly Riley. Zij bevestigde mij alleen... wat ik al van andere kanten gehoord had. Dat Miss Delaney omstreeks de tijd van haar echtscheidingsproces... een verhouding was begonnen met Sir John. Weet u dat Miss Riley samenleeft... met de ex-echtgenoot van Miss Delaney? Ik wist toen ik haar sprak dat ze bevriend met hem was. Daarom juist leek het mij dat ze bepaalde inlichtingen... uit de eerste hand zou kunnen hebben... Van Miss Delaney... Hebt u zich op de hoogte gesteld van het verloop van zijn echtscheidingsproces? Nee, dat leek me niet noodzakelijk. Jammer. Zo erg leerzaam voor u te geweest zijn. U hebt hier namelijk verklaard gehoord te hebben dat Mr. Delaney er nogal twijfelachtige reputatie genoot en dat de mannen daarom verlaten had. De waarheid is, Mr. Sean, dat Mr. Delaney zijn vrouw herhaaldelijk bedroog en verwikkeld was in de dubieuze financiële transacties van Mr. Salem die door u eveneens genoemd werd en over wie wij het straks nader zullen hebben. In elk geval was er ook de brief van Mrs. Delaney aan Sir John die hier voorgelezen is. En bovendien is het een feit dat Sir John en Mrs. Delaney kort daarna hun voorgenomen huwelijk aankondigden. Ach. Dus als u de huwelijksaankondiging in de Times leest, neemt u aan dat al die mensen al een maand of zes met elkaar naar bed zijn geweest. Niet allemaal. Alleen een deel. <lacht> Moeten we uit uw antwoord concluderen, Mr. Sean, dat dit de mentaliteit is van waaruit u uw artikelen schrijft? Nee, inlacht, maar ik werd tot uw antwoord min of meer gedwongen. Maar u schijnt toch wel bij voorbaat aan te nemen het slechtste van de mensen. Bovendien blijkt uit uw antwoord duidelijk dat u geen scherp onderscheid maakt tussen feiten en veronderstellingen wat uw artikels over Sir John Marlowe mij overigens al hadden bewezen. Ik protesteer, redelachtbare. Dan ga ik nu over op het geval Salem. Deze heer die u sprak nadat hij de gevangenis had verlaten... noemde zich een vriend van Sir John en vertelde u dat deze hem een dienst had willen bewijzen... door hem bij een vroege proces van rechtsvervolging te ontslaan. Wat nu die vriendschap betreft... Ik meen daar ernstig aan te moeten twijfelen. gezien het feit dat Mr. Selem tegenover bepaalde financiële relaties. vaker vriendschappen heeft gesuggereerd. Onder andere met de hertog van Kent de sjaar van Perzië. Ze hadden de man zelfs nog nooit gezien. Hebt u de verklaring van deze man. die herhaaldelijk met justitie te maken heeft gehad. nader onderzocht, Mr. Sean? Nee, want ze klopte met wat ik omtrent het geval al van anderen had gehoord. En Mr. Salem is inderdaad ontslagen van rechtsvervolging. Iets anders, Mr. Sean. U hebt hier enkele brieven ter tafel gebracht. Ook wat het boek betreft die aan Sir John toebehoorde. Kunt u de jury meedelen hoe u aan deze brieven gekomen bent? Doet het er iets toe? Ik hoop in lachbare dat u het eens is dat dit inderdaad van belang is. Antwoordt u, Mr. Sean? Nee. Ik zeg het liever niet. Waarom niet? Omdat ik daarmee iemand anders in moeilijkheden zou kunnen brengen. Bedoelt u... ...dat iemand u de brieven gegeven heeft. Dat niet direct. Hmm. Ik zal het er maar belaten. In elk geval weet de jury nu... ...dat Mr. Sean het veiliger vindt... ...mijn vraag niet te beantwoorden. Veiliger voor iemand anders, meester Doutard? Zoals u een lachbaar verkiest. Ik ben voorlopig klaar met Mr. Sean. Meester Letten. Ik zou Mr. Don Malo... ...graag een paar vragen willen stellen. Hebt u tot uw huwelijk bij uw vader gewoond? Nee. Toen ik van het conservatorium kwam, ben ik nog een jaar thuis geweest. Daarna ging ik in Wenen studeren. Toen ik weer terug was in Engeland, vond mijn vader het beter dat ik op mezelf bleef. Wie in de muziek wat wil bereiken, moet zich daar helemaal op concentreren. Hoe lang is het geleden dat u bij uw vader woonde? Uh, een jaar of acht. Zag u hem vaak in die tijd? Jammer genoeg niet. Ongeveer toen hij zich terugtrok, trouwde ik met mevrouw Joan... Uh, sprak u hem zo eens in de veertien dagen? Niet vaker dan eens in de maand toen hij naar Midhuis vertrokken was. Eens in de maand. En dan durft u te beweren dat u van het doen en laten van uw vader op de hoogte was... en dat geen van Mr. Sean's verklaringen juist is? Ik ken het karakter van mijn vader. Maar in elk geval kon u de verklaringen van Mr. Sean niet weerleggen met feiten... die uit de eerste hand bekend waren. U veronderstelde alleen maar dat uw verklaringen onjuist waren. Zoals ieder ander dat veronderstellen kan. Als u het zo wilt zien... Het gaat er niet om hoe ik het zie, maar hoe de jury het ziet. Spreekt het u toen uw vader stierf dat u niet meer contact met hem had gehad? Ja, natuurlijk. Maar ik begrijp niet... Voelt u niet een soort vroeging? Wat is de bedoeling van deze vraag, meester Letten? Ik zou me heel goed kunnen voorstellen, heer dat Mr. Malo tot zijn aanval op mijn cliënt geïnspireerd werd door een gevoel van onbehagen dat hij wilde afreageren. En wat is uw antwoord hierop, Mr. Malo? Dat het klinkklare onzin is. Hmm. Het lijkt me tegenover de jury beter dat u zich wat minder populair uitdrukt. Mr. Litten heeft het over een aanval op Mr. Sorn. Val ik een inbreker die mijn geld wil stelen aan als ik hem te lijf ga? Mr. Sorn heeft mijn goede naam gestolen. Als hij zijn beschuldiging in het openbaar had ingetrokken zou ik nooit aan dit proces begonnen zijn. Maar hij weigerde dat. En uw remmelerij was dat ook geen aanval. Dat was een uiting van mijn verontwaardiging. En u verwacht van de jury een bevestiging dat Mr. Shaw een jakhals, een wolf in schaapsvacht, een lafaard en een leugenaar is? U vergeet de leus, meester nou Letten. Ik heb dat natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Beschouwde u uw vader als een eerlijk en openhartig man? Ik heb hem nooit anders gekend. Hebt u Mrs. Delaney sinds hij haar kende ooit ontmoet? Nee, nooit. Sprak hij vaak met u over haar? Niet dat ik me herinner. Vindt u dat eerlijk en openhartig tegenover zijn eigen zoon? Ik veronderstel dat hij zijn vriendschap voor Mrs. Delaney... als een zuiver persoonlijke aangelegenheid beschouwde. Omdat hij wist dat hij in slecht gezelschap verkeerde. Ik heb Mrs. Delaney deze dagen voor het eerst ontmoet. Maar slecht gezelschap is wel de allerlaatste kwalificatie... die ik op haar van toepassing vind. Heeft uw vader u ooit de reden gezegd... waarom hij zich terugtrok? Ja. Hij wilde zich helemaal op het schrijven van zijn boek concentreren. Verbaast u dat niet? Enigszins wel, maar ik had geen reden om aan zijn woorden te twijfelen. Als het u verbaasde, kan het dus ook heel goed anderen verbaasd hebben. Anderen die niet zo goedgelovig waren als u. Misschien wel, juist. Ik heb geen vragen meer. Dan zullen we nu de zitting schorsen. Ik herinner de leden van de jury eraan dat het er niet geoorloofd is gedurende de schorsing met wie dan ook over de zaak te spreken. John kreeg er goed van langs, hè, Mr. Whitehouse? Ja, dat zat niet slecht. Maar met het verschijnen van Don was ik minder gelukkig. Trouwens, het kernprobleem blijft het boek. Enfin, we zullen maar afwachten, Benny. Maar makkelijk ligt het allemaal niet. U bent Taylor advocaat van de Bali? Inderdaad. In oktober 1966 verscheen u in Cheltenham als verdediger van een zekere Selem Levitsky, zich later noemende Stanley Selem. President van de rechtbank was toen Sergio Malo. Zou u ons heel het kort willen vertellen op welke gronden u uw verdediging baseerde? Zeker. Meneer Levitsky was nogal een bekende figuur in die tijd. Hij deed grote zaken, was betrokken in verschillende ondernemingen en ook bij enkele banken. Het was hem tegengelopen en er was genoodzaakt geweest het ene gat te stoppen met het andere. Maar naar mijn mening had niemand daarbij werkelijk schade geleden... al zat er ongetwijfeld een fraudeleuze kant aan zijn manipulaties. Bovendien leek het me waarschijnlijk dat Meneer Levitsky zijn zaken weer op orde zou kunnen krijgen... als het hem een beetje mee zat Dergelijke situaties zijn er in de financiële wereld vaker. Was Sir John het met uw inzichten eens? Nee. En ik beschouwde de zaak al als verloren toen er plotseling een fout in de ten werd ontdekt... die ik zelf niet eens opgemerkt had. Deze fout was voor Sir John aanleiding de zaak te seponeren. Hebt u Sir John daarna nog gesproken? Ja, één keer. Hij hield me standen... en vertelde me dat hij achteraf spijt had gehad van zijn beslissing. Hij vroeg zich af of de fout essentieel genoeg was geweest... om Levitsky vrij uit te laten gaan. Ik zei hem dat ik de zaak met verschillende confraters besproken had... en dat die zijn beslissing op formele gronden juist vonden. En stelde hem dit gerust... Nee, hij bleef bij zijn mening dat zijn beslissing verkeerd was geweest. En hij liet duidelijk uitkomen hoe hij over dergelijke financiers dacht. Hebt u het feit dat Sir John zich kort daarna terugtrok, in verband gebracht met het geval Lewitsky? Zoiets is geen moment bij me opgekomen. Dank u, Mr. Harden. Dr. Arthur Horris Lipman graag. Dr. Lipman. Op 28 september 1966 kwam Sir John Marlowe bij u voor een onderzoek. Zou u ons daarover iets willen vertellen? Sir John klaagde over pijn in de borst. Ik onderwierp hem aan een nauwkeurig onderzoek... en constateerde een beschadiging van de aorta... mogelijk als gevolg van een reumatische aandoening uit zijn kindertijd. Wat zei u tegen hem? Sir John was een intelligent en moedig man. Dus vertelde ik hem de waarheid. Wat was zijn reactie? Hij schrok natuurlijk, maar nam het verder wijsgerig op. Hij vertelde me dat hij nog grote plannen had voor de toekomst. Maar dat hij nu weinig anders kon doen dan zich terugtrekken. Hij verzocht mij niemand, ook niet zijn zoon, iets over zijn bezoek aan mij te zeggen. Dank u, dokter Lipman. Dat was alles. Meester Letter, geen vragen. Dan zou ik graag mrs Nusser de Leni willen horen... Mrs. Delaney, wanneer ontmoet u Sir John Marlow voor het eerst? In januari drie jaar geleden. Ik had echtscheiding aangevraagd en Sir John leidde de confrontaties. Na het proces belde ik hem op om hem te bedanken. En enige tijd later ontving ik een uitnodiging van hem voor een huisdineetje. Hebt u hem lopend het proces ooit gesproken zonder dat uw advocaat erbij was? Nooit. Een persoonlijk gesprek had ik voor het eerst met hem op dat diner. En toen ontstond er een... Vriendschap tussen ons. Wat verstaat u precies onder vriendschap, mevrouw? We ontmoeten elkaar verschillende malen op, op weekendpartijtjes. En ook enkele keren in Londen. We werden verliefd op elkaar. Maar omdat mijn scheiding nog niet was uitgesproken, zorgden wij ervoor dat we elkaar altijd in gezelschap zagen. Er is hier een brief voorgelezen met de bedoeling te suggereren dat u nog voor uw scheiding een feit was, een verhouding met Sir John had. U, u hebt dat gehoord. Wat is uw reactie hierop? Dat die brief volmaakt onschuldig was. Ik schreef hem na een weekend dat we samen bij vrienden hadden doorgebracht. Voor mij was John werkelijk het begin van een nieuw leven. En ik zag niet in waarom ik hem dat niet zou laten weten. En nadat de scheiding een feit was? In verband met zijn positie en ook in verband met de omstandigheden waaronder we elkaar hadden leren kennen... vond Sir John het niet juist direct te trouwen. We besloten onze verloving in oktober aan te kondigen. En in januari daarop te trouwen. Maar in september werd John niet goed. Hij consulteerde dokter Lippen, zoals u gehoord hebt. En deze vertelde hem dat zijn levensmogelijkheden beperkt waren. Was dat een reden voor hem, u niet te trouwen? Ja, ik zelf wilde graag met hem trouwen. Ook al hadden we nog maar een paar jaar samen, dan zou het toch de moeite waard zijn. Maar hij wilde mij niet binden aan een... Stervende man. En hij had een bijna pathologische angst om medelijden op te wekken. Weet u waarom hij zijn ziekte ook voor zijn kinderen geheim hield? Don had zich net verloofd en hij wilde zijn geluk niet verstoren. Bovendien was hij bang dat het in de kranten zou komen als het bekend werd. Bezocht u hem vaak nadat hij zich had teruggetrokken? Minstens twee maal per week. Ik bleef ook vaak de weekends. Ik heb voor hem gedaan wat ik maar kon. Tot het einde... Mrs. Delaney, bent u op enige wijze betrokken geweest... bij het schrijven van kruisende wegen? Natuurlijk. Ik corrigeerde de drukproeven... en John vroeg me ook wel eens om raad. Zijn u ook bijzonderheden bekend omtrent de moeilijkheden... die hij met dominee Thesslehurst kreeg? Jazeker. Nadat ze elkaar leerden kennen... groeide er een warme vriendschap tussen hen. Voornamelijk vanwege hun gemeenschappelijke belangstelling... voor de wijsbegeerte. Ze debatteerden vaak tot diep in de nacht want ze waren het lang niet altijd met elkaar eens... over de conclusies die uit bepaalde feiten getrokken moesten worden. De dominee namelijk bekeek de zaken van de orthodox-christelijke kant... en dat deed John niet... maar hun discussies bleven altijd vriendschappelijk... tot het boek klaar was. John zond dominee Chislehurst een exemplaar met zijn handtekening... en had het boek trouwens ook aan hem opgedragen. Hij was stom verbaasd over de reactie van de dominee... Deze overstelpte hem met, met verwijten omdat hij niet voldoende aandacht had geschonken aan de godsdienstige standpunten. En John schreef hem verschillende brieven, maar hij wilde geen enkele verklaring accepteren. Die brieven kan ik u tonen. Ten slotte ontving John de brief die hier werd voorgelezen. Hebt u doemeneer Tisselhurst persoonlijk ontmoet? Verschillende keren. Wat was uw indruk van hem? Ja, een, een vriendelijk, maar erg dogmatische man... Met een beperkt gezichtsveld. Verwachtte hij aan het boek geld te verdienen? Oh, nee. John en hij hadden afgesproken dat alle auteursrechten naar liefdadige instellingen zouden gaan. Behalve een bedrag van 100 pond. Maar dat wilde Dominique Chesselhurst tenslotte ook niet hebben. Werd die afspraak schriftelijk vastgelegd? Inderdaad. De betreffende brief is in mijn bezit. Dan een andere vraag, mevrouw Delaney. Kent u Selem Levitsky? Ja. Ja, mijn man was tamelijk bevriend met hem. Sir John kende hem ook. Dat wil zeggen onder de naam Stanley Salem. Hij was vroeger bevriend met hem geweest... maar had elke relatie verbroken... toen Salem's onbetrouwbaarheid als financier bleek. Hij vertelde mij dat toen Levitsky in Cheltenham voor hem zou verschijnen... hij niet eens wist dat het Stanley Salem was. Heeft hij u ook iets verteld over de beslissingen die hij toen nam? ja. Ja, daar zat hij later erg over in. Hij, hij vond dat hij een verkeerde beslissing had genomen. En hij vond dat des te erger, omdat het iemand betrof met wie vroeger bevriend was. Maar die hij niet eens had herkend. Ik heb geprobeerd het hem uit het hoofd te praten, maar dat lukte me niet. Om terug te komen op die brieven, hoe kwamen die in uw bezit? John zei dat ik ze na zijn dood onder mijn berusting moest houden, met enkele andere papieren. Ik had ze opgeborgen in een laadje van het bureau van mijn bungalow. Dat laatje was niet op slot. Op een bepaald moment miste ik er een paar. Onder andere de twee die Mr. Sean hier liet voorlezen. Veronderstelt u Mr. Sean die bij u heeft weggenomen? Ik weet dat hij het gedaan heeft. Hij is in mijn bungalow geweest. Twee maanden na de dood van Sir John. Dat is niet waar. Bent u in de bungalow van Mr. Irene geweest? Mr. Sean, of niet? Ja. Ik ben er geweest. Maar niet alleen. Mr. Zeleni. Hij was er met een dame die mij wilde spreken. Maar ik had geen zin om haar te ontvangen. Daarom trok ik me terug achter in de tuin. Mijn huisbewaarster liet ze binnen om te zeggen dat ik er niet was. Maar ze gingen niet meteen weer weg. Ze zijn minstens een uur gebleven. En wie was die dame? Dat zeg ik liever niet. Wie was die dame, Mr. Shaw? Ik achte noodzakelijk dat u ons dat meedeelt. Het was... Joan Malo, de vrouw van Don. Ja. We kwamen van een feestje in Brighton... en zij wou in die bungalow in huis. Ik heb zo straks haar naam niet willen noemen... omdat ik er weinig voor voel met haar in een schandaal betrokken te worden. Maar het winnen van dit proces is voor mij belangrijker dan persoonlijke gevoelens. Hebt u nog vragen, meester Dutal? Voorlopig niet, edelachtbare. Meester Letter? Ja, edelachtbare. Mrs. Delaney. Na het proces belde u Sir John op om te bedanken. Dat was eind februari. De brief met ik verlang er wanhopig naar om je terug te zien is begin maart gedateerd. Wilt u ons laten geloven dat er in veertien dagen een intieme verhouding kon ontstaan tussen u en een zo vooraanstand man als Sir John? Het kost niet zoveel tijd om verliefd te worden. Ik blijf erbij dat u intiem was met Sir John... ...voor de scheiding werd uitgesproken. Dat is dan voor uw verantwoording, want het is niet waar. Wat Joan Marlowe betreft... ...lijkt het u niet logisch dat ze zo rondkijken in de bungalow... ...waar haar schoonvader zoveel tijd had doorgebracht? En ligt het niet volkomen voor de hand dat toen ze daar met Mr. Sean was... ...hij die bewuste brieven niet heeft gestolen... ...maar ze van haar gekregen heeft? Zeg hem dat hij daarmee ophoudt, Mr. Whitehouse. Het is mogelijk. Weet u overigens wel zeker dat ze verdwenen tijdens het bezoek van Mrs. Marlowe en Mr. Sean? Ja. Ik had vlak daarvoor de paparazzen gesorteerd. En toen ik vlak daarna iets uit het laatje wilde hebben, viel het me op dat er brieven verdwenen waren. Dan rest alleen nog de vraag waarom John Marlowe ze hem gaf. Had zij misschien een speciale reden om Mr. Sean te willen te zijn? Dus daarom, leden van de jury, is uw taak oneindig belangrijker dan men oppervlakkig gezien zou vermoeden. De persvrijheid is een van de kostbaarste goederen van de democratie. We kunnen er gelukkig mee zijn dat velen in Engeland op de brest staan om haar te beschermen. Maar dan mogen wij wel eisen dat de grenzen van het journalistiek fatsoen ook niet met het kleinste stapje overschreden worden. Helaas is lang niet elke journalist in ons land zich hier nog van bewust. Ik denk daarbij niet alleen aan de geschreven journalistiek, maar ook aan de gesproken van radio en televisie. Wij mogen verlangen dat de journalist, naar eer en geweten, alleen die feiten publiceert waarvan de juistheid na een zeer nauwkeurig onderzoek is gebleken. Geldt dit reeds wanneer het gaat om een levende, die onder onze wetten beschermd wordt? In nog sterkere mate geldt het wanneer het een dode betreft die feitelijk alleen nog in zijn kinderen getroffen kan worden. Wat nu de beslissing betreft die u zo dadelijk moet nemen, wanneer u tot de conclusie komt dat de journalist Roger Sean de nauwkeurigheid hier betracht die ik zojuist schetste, dan zult u aan zijn zijde staan en dan zal het u niet moeilijk vallen oordeel te vallen over de beledigingen die Mr. Donald Malo tot hem richtte. Luidt echter uw conclusie dat Mr. Sean onnauwkeurig te werk ging, feiten met veronderstellingen verwarden en eventueel persoonlijke gevoelens die domineren, dan zult u aan de zijde staan van Mr. Malo. En dan zult u hebben te bepalen hoe zwaar u de bedoelde beledigingen wilt laten gelden. Mocht u nog nadere inlichtingen wensen van de juridische aard, dan staat geheel tot uw beschikking. U kunt zich thans terugtrekken. Nou, Benny, het resultaat leek me niet twijfelachtig Sean heeft geen been om op te staan Hier? Je was opeens verdwenen? Na de uitspraak hebben we je overal gezocht. Geweldig, hè? Wat is geweldig? De uitspraak natuurlijk. Roger veroordeeld, Sir John van Allerblaam gezuiverd... en tien pond boete voor jouw gerijmeld. Ja, ja, heel mooi. Maar toch heeft John gewonnen. Vanwege die onnozele tien pond? Doe niet zo gek. Hij wist donders goed waarom hij zich die vuile insinuaties veroorloven kon. Dat hotel een glimlachje van hem in de rechtszaal is bijna wel duidelijk. Waar heb je het toch over? Stop verdomme, ik kom te spelen! Of wil je soms beweren dat je geen verhouding met John bent begonnen... zodra ik mijn hielen gelicht had? Ik was verliefd op hem voor ik jou leerde kennen. Ik dacht dat ik overheen was, maar dat was ik niet. Nu ben ik het wel dom. Het begon nadat jij op reis ging en het was afgelopen voor je terugkwam. Spijt me. Tja, dat klinkt natuurlijk waanzinnig. Goed dat je het zelf inziet. Mijn lieve mooie vrouwtje die ik blindelings vertrouwde... bedonderd me zomaar, zonder meer. Of ben ik soms te kort geschoten? Moreel, seksueel? Nee. Bedonderd me! En speelt onder één hoedje met de vent die van plan is... mijn vader mij door de modder te halen. Ik zweer je dat ik hem die brieven niet gegeven heb. Hij heeft ze gestolen. Doet dat er wat toe? Alles is nou toch kapot. Als je dat wilt, dan ga ik wel weg. Ja, hoe eerder, hoe liever. Sean zal wel op je wachten. Ik wil niet naar Roger. Dat heb ik nooit gewild. Het was een dwaasheid en een, en een verblinding. Een beetje eerlijkheid en een beetje fatsoen had ik wel van je verwacht. Maar dat was blijkbaar te veel. Grote goddom. Weet je wel hoe laat het is? Je concert... Als je niet voortmaakt, mis je je trein naar Edinburgh. Mijn concert kan barsten. Nee, je kunt niet zomaar wegblijven. Dat kost je je loopbaan. Wat moet ik onder deze omstandigheden een concert geven? Nu ik net heb gemerkt dat mijn huwelijk naar de knoppen is. Mijn huwelijk met jou was, was een rustpunt in mijn leven. Straf me de fut om, om bergen werk berg te verzetten. Maar ik hou nog altijd van je, Don. Misschien heb je net iets te veel van me verwacht, maar ik hou van je. Don, je moet naar Edinburgh. Als je een trein later neemt, haal je het nog. Leut dan niet langer, ik ga niet. Nou, dat je van me houdt, heb je wel bewezen. Zal ik met je meegaan naar Edinburgh? Dan ja, ben je krankzinnig. Als ik met je meega, dan kunnen we praten na het concert. Desnoods de hele nacht door. Ach, alsof praten nog wat helpt. Ja, Don, praten helpt vaak. Ik zal je alles uitleggen. Dit is een episode die we zo gauw mogelijk moeten vergeten. Wat Litten in de rechtszaal heeft gezegd over Roger en mij, is door de uitspraak weggevaagd. En jouw reputatie is volledig hersteld. Als we praten, kan ik je er misschien van overtuigen dat ik niet zonder je kan. Even min als jij zonder mij kunt. Misschien ben je toch wel iets te kort geschoten. Was de muziek soms meer voor je dan ik, maar dat kun je herstellen. Hier, je tas met de muziek. Nachtgoed hebben we niet nodig, het wordt toch praat in plaats van naar bed gaan. Kom, we gaan samen naar Edinburgh En we zullen die Roger voor schandaal zetten. Want we redden het samen. Dat zul je zien. U hebt geluisterd naar Smaadschrift. Naar de novelle van Winston Graham. Door Val Gilgood. Rolverdeling Paul Whitehouse Maarten Kaptein Vincent Doutel, Huub Oerizant Donald Marlow Arnold Gelderman Joan Beb Dekker Benny Trudy Libosan Alan Rice En veilingmeester Jos Knipscheer Warner Robinson Bob Verstrate Roger Sean Robert Sobels Marissa Delaney als van Roden. Aubrey Litten. Bert Dijkstra. Taylor Hutton. Ben Aarden. Arthur Lippman. Willy Ruijs. Rechter Alsten. Kommer Klein. Nederlandse bewerking en regie. Rob Gerards. Technische realisatie. Herman van der Lely. Assistentie. Bram Hengeveld.